Voetnoot 2. In de aanduiding van deze positie wordt in dit boek soms de aanduiding vader gebruikt. Met nadruk stellen we dat ook in een aantal gevallen moeders doelwit zijn.